Spoedige start. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische generaal Katschov ontkent elke betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17. Door onderzoeksgroep Bellingcat werd de generaal daar gisteren van beschuldigd. Hij zou achter een codenaam schuilgaan gaan die in gesprek voerde over de boekraket... die voor het neerhalen van het toestel zou zijn gebruikt. Stemanalisten zeggen dat de stem van de codenaam zeer waarschijnlijk die van Katschov is. In de Russische kant Pravda noemt de generaal de beschuldiging van Bellingcat onzin en een stupiditeit en gaat er verder niet op in. In het oosten van het land heeft het verkeer last van sneeuw en gladheid. De ANWB waarschuwt voor gladde wegen bij Arnhem en Apeldoorn. In Arnhem is 12 centimeter sneeuw gevallen, waardoor stadsbussen een tijd niet konden rijden. De A50 bij Grijsoord moest rond half elf dicht vanwege twee geschaarde vrachtwagens. Dementen ouderen die op de wachtlijst komen voor het verpleeghuis... gaan meer betalen voor minder zorg, meldt het tv-programma De Monitor. Zolang dementerende ouderen thuis wonen... betalen gemeenten en zorgverzekeraars de kosten voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Wanneer ze naar het verpleeghuis moeten, gaat het rijk de kosten betalen... ook als ze op een wachtlijst staan. Ze krijgen dan minder zorg en moeten ook een hogere bijdrage betalen. In China is een automobilist gearresteerd... die een meisje van negen had aangereden en haar toen had vermoord... Volgens de krant South China Morning Post wilde hij haar laten verdwijnen... om te voorkomen dat hij na de aanrijding levenslang schadevergoeding moest betalen. Een getuige zag de aanrijding gebeuren en noteerde het kenteken. Frankrijk neemt afscheid van Johnny Alidé. De in Frankrijk immens populaire rockster en acteur overleed woensdag op 74-jarige leeftijd. De kist van Alidé is van de Arc de Triomphe in Parijs via de Champs-Élysées overgebracht naar de Mandelaine kerk. Bij de uitvaarddienst de Franse president Macron een toespraak. Het weer, winterse buien, en het wordt 3 tot 5 graden. Morgen gaat het vanuit het zuiden flink sneeuwen. Later op de dag in het zuiden wordt het 5 graden bij een stormachtige Zuidwestenwind. In het noorden blijft het koud met sneeuw. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. staan geen.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 Je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 Maar ik dacht, is dat geen praktijk? Volgens mij, zo gaat het gewoonlijk, krijgt het hart toch altijd gelijk. Speel het spel, de wereld is rond en draait als een schijf met duizenden namen. Speel het spel, ontdekt al je hart, het hart is een huis met tientallen ramen.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 Een aardig figuurtje, een lachende mond Geen lastige kijkers, heel ver in het rond. Een meisje dat denkt, ja, nu stikt hij van wal Wat zou je doen in zo'n geval? Zou je over de liefde spreken En over de witte broodsweken? En zou je dan ondertussen Af en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 Spreken, en over de witte broodsweken En zou je dan ondertussen Af en toe twee lippen kussen En hij wat verlegen en zij die slechts zucht Dan zit er beslist romantiek in de lucht Moet je nog bedenken of weet je het al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 En daardoor kan ik het niet meer neerzetten wat ik vroeger van mezelf gewend was. En daarom ben ik met zingen gestopt. Hebben we hebben het natuurlijk over Trijntje Dops. Nu hoort u haar met een hitje uit 1968. Was je maar in Lutjebroek gebleven. Was jij maar in Lutjebroek gebleven. Ja, dat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 Laat Sammy op de straat, de Sammy van de stad. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan word je lekker naad Sammy, komme komme Sammy, dag Sammy Domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen doe alles alleen, bevindt We de wereld heel gemeen Sammy wil heus wel veranderen, maar is zo bang veranderen.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 Had. Wij hadden vonden onze is een schat. Zo lijkt het wel niet, dat ik dat al jaren ken. Toch ben ik blij dat ik haar broer niet. say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 De klanken van de leer. En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Met Mario Zandvoort. Ik ben het katootje naar de botermarkt gegaan. Naar de botermarkt gegaan. Ze wil maken wat ze vol. Ze wil maken wat ze vol. Ze wil wat ze vol. Ze wil maken wat ze ze maakte van boter een dominee, een dominee pardoes. In de kark, in de kerkzien de dominee, in de kark, in de kerkzien de dominee. Een domi dominee, een domi dominee, en een zuster die niet in, en we zuster die niet in, en een zuster die niet, kie, en, de zuster, die niet en ze maakte van boter een wafelvrouw. een wafelvrouw pardoos. Kom er binnen, kom er binnen, zeg de wafelfrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zeg Kark, in de kark, de dominee. In de kark, in de, de domini. Een een En, domi, domi, nee. en, domi, domi, nee. en zuster die En die die. En zuster, die die. En, zuster, die die. en ze maakte van boter een toverheks, Een voor doos. Ik zei je pak, ik zei je pak, ik zei je Ik zei je En ze maken van onder een kastelijn, een kastelijn, barkloos. Huurspetalen, betalen, de kastelijn. Zij betalen, betalen, de pakken, Een je een zij je pakken, zij je pakken, zij je pakken, zij je pakken, zij En pakken, zij je zij pakken, zij je pakken, zij je pakken, zij pakken, zij pakken, zij je pakken, zij pakken, zij zij zij pakken, zij Kom er, binnen, de kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw Kom binnen, kom binnen, de In de karak, in de karak, sei de dominee In de karak in de Karak zie de dominie. Een doobie doobie die, een En ze maakten van boter een baroness, een baroness baroness, En de suite, en de zijn de baroness. En de sweete, en de sweete, zijn de baroness. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. betalen, eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. betalen, je betalen, eerst je eerst betalen, eerst betalen, eerst je eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst binnen, kom betalen, binnen, betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst de eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst betalen, eerst de eerst betalen, eerst betalen,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 Gij tegen tegenknippig keer op keer Foi, dat doet immers geen heer Kleine man in de maan Je kijkt me nu zo lachend aan Maar het ging je nou niets aan? Al had ik wel iets doms gedaan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 Mijn man voor gevoelen, woning thuis in voetbalpoelen. Schoenen in winkel gezocht, nieuwe schoenen gekocht. Eén schoen te groot, ander schoen te klein. Eén voet zo bloot, andere voet doet fijn. Schoen aan die voet zit niet zo goed. Hè? Schoen aan die voet, niet wat die wezen moet.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 Je levens schenk nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je al goed? Leven. en daar komt het hier op aan, kun je aan anderen geven, en doe het wel eens van dan,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 What the dear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 dat weet: niet allemaal fijne dagen en